Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op station Utrecht Centraal is vanochtend vroeg een conducteur in zijn gezicht geslagen. Hij hield er een bloedneus aan over. Voor zover bekend is de dader nog niet gepakt. Juist vanochtend vroeg NS-personeel in heel het land aandacht voor de agressie in treinen door een minuut lang te toeteren. De afgelopen dagen waren er meerdere incidenten waarbij conducteurs werden mishandeld. Drie mensen die een racistische reactie plaatsten bij een selfie van voetballer Leroy Fair... krijgen een boete van 360 euro. Op de foto staat Fair met acht andere donkere spelers van het Nederlands elftal. Dat lokte een aantal racistische reacties uit over apen, slaven en zwarte pieten. Leroy Fair is tevreden over de boetes. Hij noemt ze een signaal dat racisme niet kan. De Russische president Poetin spreekt voor het eerst openhartig over de Russische bemoeienis met Oekraïne. In een tv-documentaire zegt hij dat in februari vorig jaar werd besloten dat de Krim moest terugkeren naar Rusland. Vier dagen later bestormde onherkenbare militairen het parlement op de Krim. In maart werd het Oekraïnse schiereiland ingelijfd. In Rome zijn twee Amerikaanse toeristen opgepakt voor het beschadigen van het Colosseum. De vrouwen waren weggeglipt tijdens een rondleiding door het eeuwenoude amfitheater. Ze krasten met een muntje hun initialen in de muur en maakten een foto. Andere toeristen haalden de beveiliging erbij. De twee Amerikaanse vrouwen moeten voor de Italiaanse rechter komen. De wolf die een paar dagen geleden opdook in Nederland... lijkt van de provincie Drenthe naar Groningen te zijn gelopen... Een vrouw zag het dier vanochtend in het bosgebied tussen Hoge Zand en Kropswolde. Volgens Hart van Nederland is de wolf zelfs in een woonwijk in Hoge Zand gezien. Het dier dook zaterdagochtend op in Drenthe. De wolf was al anderhalve eeuw niet meer in het wild gezien in Nederland. Het weer geleidelijk breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Vannacht en morgenochtend kan er regen vallen. Morgenmiddag wordt het droog. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB.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 De tienjarige Fint is de komende week de week van de vakanties. Nou, dat is de hele verkeerde openingstune. Dat is geen goed begin, Duif. Allemaal uh, welkom luisteraars bij hem uh, Lunst. want uh, daar luistert u naar. We gaan gewoon lunchen, Maak u zich niet ongerust. En we gaan maar met een lekker stukje muziek beginnen. Ik weer volledig naar Utrecht working my way back to you, babe. We gaan genieten van Glen Gamble, de Rhinestone Cowboy. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in the.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 Stone cowboy, nou dat is uh, niet bepaald uh, het straatleven, luisteraars. Randy Crawford en uh, natuurlijk de Crusaders. Randy Crawford, Zonghaak, Straatleven, The Streetlife. Dit zijn de OJ's met Backstabbers. Eet smakelijk, u luistert naar Zierum Lunch. rond de klok van half 1 het regionaal Niels. Maar eerst luisteren we naar Jerry Rafferty met Star. Dan hebben we het natuurlijk over de Steelers' Wheel. Allemaal bij ZFM Lunch. your feet of a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 Kunnen we zo net voor de klok van half één voor het nieuws langskomt nog even dansen op de ouderwetse manier? Dans op die oude manier, heel dicht tegen me aan. Je armen om me heen en het kloppen van je hart. Vertel aan mij alleen. Wij zijn een paar apart. Kom hier, dans en geniet. Oh, het Jouwe manier heel dicht tegen me. Aan. We voelen ons zo licht en los van allemaal. We doen de ogen dicht en zwee. Wie op zo'n manier heb ik je heel van maandag 9 maart. De Elsbacherstraat en de Kuinderstraat luisteraars krijgen per vandaag een nieuwe inrichting. Er wordt eerst gewerkt in het gebied aan de Zeestraat tot de trap naar het station en daarna het gebied van de trap tot aan de Kuinderstraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond. De herinrichting van de Elsbacherstraat en de Kuinderstraat maakt onderdeel uit van het project Entree Zandvoort. André Zandvoort is de naam van het project vanaf het station... tot aan de boulevard ter hoogte van het Hotel Bouwers Palace. Hier wil de gemeente een herontwikkeling... waarbij de openbare ruimte meer kwaliteit krijgt... de route van het station naar het strand en de boulevard duidelijker is... en een dynamische locatie aan zee ontstaat... met ruimte voor hotel, horeca, retail en elders. De provincie heeft subsidie voor deze ontwikkeling gereserveerd. Ook is de gemeente in gesprek met de spoorwegen om de stationslocatie, nou bedoel ik het gebouw en ook die directe omgeving, een nieuwe impuls te geven waar we als gemeente Zandvoort trots op kunnen zijn. Het plangebied moet een nieuw visitekaartje voor het dorp worden en tevens een nadrukkelijke rol innemen in het landschap van de metropoolregio Amsterdam. Meer informatie over het project André Zandvoort kunt u vinden op de site van de gemeente Zandvoort, www.zandvoort. In het laatste weekend van maart vinden er vier Le Champion sportevenementen plaats in Zandvoort. Voor al deze evenementen zoekt de organisatie nog vrijwilligers. Op zaterdag 28 maart wordt gewandeld bij de 30 van Zandvoort. En is er een nieuwe strandrace voor mountainbikers. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Op zondag 29 maart komen er 14.000 hardlopers in actie... tijdens de achtste Runners World Zandvoort Circuit en vindt het fietsevenement de derde omloop van Zandvoort plaats. Vrijwilligers zijn hier het hele weekend bij. Help bij de verzorgingsposten, waar iets uitgedeeld wordt aan de deelnemers. Of sta bijvoorbeeld langs het parcours om ervoor te zorgen... dat het parcours veilig blijft voor de sporters. En natuurlijk zijn bij de start- en finish ook heel veel handen nodig. U kunt zich daarvoor aanmelden, luisteraars, op de site vrijwilligers.wechampion.nl. Samen met de vrijwilligerscoördinator wordt gezocht naar een leuke en geschikte taak voor u. In de provincie Noord-Holland zijn er 4,1 werkzoekenden per vacature. 101.000 mensen zoeken een baan in deze provincie en er staan maar 24.902 vacatures open. Bijna 25.000 dus. Met het gemiddelde salaris van alle geadverteerde salarissen zit je wel het beste in Noord-Holland. Want er wordt zo'n 49.921 euro aan jaarsalaris geboden. Werkzoekenden zijn overigens het beste af in de provincie Utrecht om een baan te vinden. Met gemiddeld drie werkzoekenden voor elke openstaande vacature en een jaarsalaris van 47.697 euro gemiddeld, is de arbeidsmarkt in Utrecht voor sollicitanten het aantrekkelijkst. Dit blijkt uit research van vacaturebank Adzuna. Dit bureau analyseerde 125.000 vacatures en zette deze af tegen het aantal werkzoekenden. Spanning in het noorden op de arbeidsmarkt is het grootst in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Hier zijn er respectievelijk 12, 11 en 10 werkzoekenden bij openstaande vacatures. VVD'er en gedeputeerde E. Post van de provincie Noord-Holland heeft gezegd dat de Duimpolderweg ten zuiden van Bennebroek de beste oplossing is om verkeer uit de dorpskernen te weren. Daar zou ook Heemsteden van profiteren, maar niets is minder waar luister. De Duimpolderweg is een autoweg die de N206 bij de Zilk verbindt met de A4 ten zuiden van Hofdorp. Er wordt al heel lang gesproken en nagedacht over de aanleg van de Duimpolderweg. Intussen zijn er ook al veel onderzoeksrapporten over geschreven en elke keer opnieuw blijkt dat deze weg onvoldoende oplossend vermogen heeft. Sterker nog, in 2004 werd al geconstateerd door de provincies Noord- en Zuid-Holland dat de weg zou zorgen voor problemen op de aanliggende wegvlakken. Dat wil zeggen dat door de aanleg van de Duimpolderweg op andere wegen ernstige verkeersproblemen zouden kunnen ontstaan. Uit het MIRT-rapport van 2010 blijkt bijvoorbeeld dat het verkeer op de N208 in Heemstede de Heerenweg zal toenemen. Dat komt omdat het verkeer vanaf de Randweg Haarlem richting het zuiden zal rijden op de weg naar de afslag tussen Bennebroek en Hillegom. Aan de rekening blijft dat het Noord-Zuidverkeer niet afneemt, maar juist zal toenemen als gevolg van de Onderweg. Sinds 2004 is er nog iets gebeurd dat de aandacht vestigt op deze plannen. In Zuid-Holland wordt gewerkt aan de Rijnlandroute. Deze weg verbindt de N206 bij Katwijk met de A4 bij Voorschoten. Dit is een zeer ingrijpend project. Diezelfde N206 zal dus in het noorden, bij de provincie Noord-Holland, ook worden doorgetrokken richting de A4. Door de combinatie van de Rijnlandroute en de Duimpolderweg is er straks sprake van een A4A4 -A4 verbinding met alle gevolgen van dien. Hier ontstaat straks een echte stroomweg. Is dat niet positief? De VVD stelt voorop. Mobiliteit, mobiliteit en nog eens mobiliteit. Dat uh, klinkt erg daadkrachtig. En het klinkt ook alsof we daar allemaal bij gebaat zijn. Want stilstaan in de file, dat wil toch niemand. Maar dan raken we nu niet de kern van de kwestie. In deze regio hebben wij geen last van files. Hier gaan we door de aanleg van de tuin Polenweg, overigens wel komen. De Duimpolderweg ligt te excentrisch. Een ringweg of randweg is op zichzelf een prima gedachte, maar voor haar en mijn Omstreken ligt de Duimpolderweg als een rand- en ringweg veel te ver af. Voor Heerstedenaren wordt het tijd om op te letten, want dit project dat grote impact zal hebben op uw leefomgeving kan nu nog gestopt worden. Nou, moeten we maar eens kijken naar de politieke partijen, wat die daarover zeggen en eh, raadplegen op het internet van uw gemeente. Dan het weer voor de komende dagen. Ja, het krachtige weer van gisteren, dat is natuurlijk moeilijk te evenaren. Maar vandaag is het ook lang niet slecht. De regen vanavond is verdwenen naar het oosten. En de zon krijgt langzaamaan meer ruimte. Woensdag luisteraars, dat lijkt de mooiste dag van de werkweek te worden. Gisteren regende het nog tiende. En vandaag moeten we dus met iets lagere weerscijfers genoegen nemen. De komende avond neemt de bewolking toe door de nadering van een zwak frontje. De neerslag valt voornamelijk in de nacht en vroegochtend, ochtend en de temperatuur die daalt niet verder dan 7. Dinsdagochtend trekt die neerslag naar Duitsland weg en dan klaart het langzaam weer op. In het zuiden van het land hadden we dan bewolking, maar in het noorden krijgt de zon de meeste ruimte. Halverwege de week, ik zei het net al, lijken we weer in de prijzen te vallen. De weermodellen berekenen voor woensdag veel zonneschijn. En verder weinig wind en de temperaturen veelal in dubbele cijfers. De rest van de werkweek lijkt de bewolking de overhand te krijgen en zien we maar af en toe de zon. Donderdag is het meest droog, vrijdag passeert een actieve storing met en neerslag. In het weekend, zoals het er nu uitziet, draait de stroming naar het oosten onder invloed van een drukgebied boven Rusland en oost scandinavië Het onbestendige weer in het Middellandse zeegebied, dat zou nog goed in het eten kunnen gooien. Nou, tot zover de weersvooruitzichten voor de komende dagen. love to hear percussion, turn the beat around. Nou, wat er al herkend. was natuurlijk Gloria Estevan met de zwingende sound machine. De Miami sound machine. En Burton. We gaan even een beetje een jazzy stukje uh, voor u spelen. I was never the sort to indulge in the sport of love. As for losing my head over June It left me immune Yes, it's true There was never a romance I couldn't subdue Until I looked at you You were just passing by But you started something I may never know why But you started something With your glance A new romance was in the making Just like the sun Starts the flowers to waking I knew all I said, this can't happen, but then you came along, and caught my heart napping. Now each hour, and each new day, will always be spring, cause you will.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 jazz-zangres Anne Burton... Eh, van haar cd... Moet ik even spieken... Uh, New York State of Mind... ik dacht overigens dat ook Anne Burton al is overleden... ik weet het niet helemaal zeker... moeten we maar even googlen, luisteraars... Moonlight and Roses wordt bezongen door Peter Dons... en uh, Ono Hulshoff, uh, uh, woonachtig in Haarlem... die vertelde mij dat uh, Peter Dons hem deed denken aan uh, de stem... die hij zojuist hoorde... Uh, met het nummer uh, Dans op de ouderwetse manier, oftewel Dance in the Old Fashion Way. Nou, dat was Gerard Cox. Dit is Peter Dons. Ik ga eens kijken of uh, Orlo of gelijk hebt met de, stem, uh, nou, de stemmen een beetje gelijk zijn. Ik ben heel benieuwd. Peter Dons, Moonlight and Roses. Dons was dit met Moonlight en Roses. Nou, het vergelijk met Gerard Kok's gaat niet helemaal op. Maar ja, dan zou Peter ook hetzelfde liedje moeten zingen. Misschien dat je dan beter vergelijkt. Het is een totaal ander nummer, maar wel heel gezellig. Onno, oh, bedankt voor de suggestie. Peter Dons, ik weet niet waar hij woont. Ik denk in Haarlem, want het is, een, het is een vriend van Onno. Dus gezellige muziek. En hij was onlangs ook te, te horen bij Radio Horen. En te gast even speaken met Erwin uh, uh, Filet, lees ik. Uh, dat is de man van... Oh, dat is de man van Willeke Gestel. Nou, Willeke, die ga ik ook nog even opzoeken. Dus misschien ga ik ook nog wel even wat draaien van Willeke Gestel. Ook uh, uit de regio afkomstig. En uh, de Zandvoorters die houden vast wel van artiesten die uh, bekend zijn uit de regio. Deze meneer niet, hoor. Deze meneer die is beslist niet bekend uit de regio. Maar hij is toch heel bekend. En ik I'm yeah. not yeah. Still find something Paul McCartney, hij komt eerder als weer naar Nederland, heb ik begrepen, in juni. En uh, collega Arud ja die baalde al, want die kon niet naar het optreden toe dit keer. Uh, jammer Ruud, maar ja, je bent er al zo vaak geweest bij McCartney. Al zal McCartney natuurlijk vanaf het podium wel onmiddellijk de zaal in kijken van waar staat Arud nou is hij er zomaar niet. <laughs> ja, vanavond de uh, luisteraars ga ik Flerk bezoeken, ik ga zo ook nog een, een nummer van ze van draaien. Treden vanavond op in uh, Theater Carré. Jawel, dat is niet mis in Amsterdam. Verk, die groep uh, The Lady is Back. Zo heet het nieuwe programma. En uh, dat staat natuurlijk uh, op de dame die zo'n mooi viool speelt in die groep. Ik ga even wat repertoire van ze opzoeken. En dat uh, straks ook draaien. Eerst nog voor Orno even een, een werkje van uh, Willeke de Stel. Hou me vast. nooit je hart voor wat je voelt. Droom over alles zoals jij dat hebt bedoeld. Stel je voor, wij samen zo verliefd zoals wel ik. Ik neem je mee naar de allereerste keer. Alles wat ik jou geven wou. Laat de liefde mij terugbrengen naar jou voor gaan we alweer langzaam naar reclame. Niels en reclameluisteraars, ik kom zo dadelijk bij u terug. Met eh, vlak na één uur natuurlijk een conferentie, want eh, dat is te doen gebruikelijk bij eh, Zandvoort lunch. Daar luistert u naar. Als u nog moet lunchen, dan is maak een lunch toegewenst. En wat mij betreft, eh, tot na reclame. Niels, na reclame. Tot zo. Dag.